Hier... Yeah. Zo simpel is het eigenlijk. Maar, maar ook niet. A, a, eigenlijk juist ook niet. Ik hoor ergens geluid vandaan. Ja, het is een heel vaag geluid. Um, ik weet niet hoe het kan. Um, maar ook niet. Oh, het kan wel. Het, het gaat zo. Ja, dat is uh, geen probleem. Emilio, gewoon af en toe een tel overslaan. En Vanavond eh, maken wij een hele omdraai, ombezwaai, omkeer, zal ik maar zeggen. We gaan het weer eh, brengen naar waar het eigenlijk om gaat. De natuurlijke tijd. En wat is dat eigenlijk? Er zijn een hoop mensen die hebben erover nagedacht. Er zijn een hoop mensen die hebben erover geschreven. Er zijn mensen die hebben er dingen over gezegd. Dit programma komt eigenlijk aan zijn naam vanwege Peter Tonen. Ja, Peter Tonen, die had ooit ook een radioprogramma op Ridder Radio. En uh, dat ging over de Maya-kalender. En, en, en daar had hij een boek over geschreven en dat heette De Natuurlijke Tijd. kwamen op een gegeven moment vragen van... hé, hey, waarom, Guus, Guus... waarom gaat het niet meer over natuurlijke tijd? Nou ja... Maya-kalenders, dacht ik... dan moet je niet bij mij zijn. Hè? Ik, ik, ik ben niet zo wiskundig aangelegd... zal ik maar zeggen. Ik, ik, ik snap er allemaal niks van... van die cijfers... En, en waar het voor nodig is. Maar daar komen we zo nog op terug. Uh, je moet je voorstellen... Er kwam afgelopen week kwam er eh, een vraag eh, die ik al meermalen van andere mensen gehoord had van waarom maak je niet eens een programma over de natuur, de ecologie, eh, het ja het milieu en eh, het klimaat en, eh, en, en dan hoe dat dan allemaal eh, ja toch wel heel belangrijk eh, ...lijkt te zijn. Nou, ik, ik, ik zal niet ontkennen... ...geen van die dingen is, is onbelangrijk. Ja, nee, het is gewoon... ...nou ja, het is echt best wel moeilijk. Het is, dit is best wel moeilijk. Want, eh... ...ja, hier stel je voor... ...we zitten nu in de tijd... ...en hebben ze het over stikstof. En, en, en we gaan dan maar... ...natuurgebiedjes afschaffen... ...vanwege dat, ja... Daar komt vanzelf toch te veel stikstof. Of, of we gaan uh, robuuste natuur maken. Natuur die ontzettend veel stikstof houdt. Of uh, we gaan uh, langzamer rijden. Wat eigenlijk helemaal geen donder uitmaakt, maar dat is een ander verhaal. We gaan in Ierland. Overigens. Dat is ook een EEG-land en zo, zelfde stikstofregels en zo. Daar gaan we de komende week, eh, Precies, als je het precies wil weten en je wil erbij zijn, kun, kun je er ook heen, naar Ierland. Het is een on ongelooflijk leuk land. Als je natuur wil zien, dat hebben ze daar. Nou, in Ierland hebben ze gewoon een compleet nieuw idee. En, en dat is eigenlijk een geweldig idee idee natuurlijk, ja, dat we er zelf niet op gekomen zijn, hè? Maar, maar ze gaan daar vanaf 23 november 2019, dus, ja, gaan ze daar dus aan aerial fertilization doen, en toen dacht ik eigenlijk nog bevruchting door de lucht, ja woorden hebben zo hun beperkingen. Maar het betekende natuurlijk bemesting in plaats van bevruchting. Ja, die Engelsen die hebben een gebrek aan woorden. Aerial fertilization. Nou, dat hebben ze daar dus. En wat gaan ze daar dan doen? Daar gaan ze dan fosfor en stikstof uh, ja, dumpen over de bossen. Die, die bossen daar die hebben extra stikstof nodig en extra P je weet al de P van P-vast. nou wil ik niet zeggen dat alles tegelijkertijd met P dan allemaal verkeerd is, nee maar het is best wel ingewikkeld als je dat echt zou willen uitspitten hoe dat dan allemaal gaat en hoe dat dan allemaal zit wij heffen onze natuurgebieden op en in Ierland gaan we daar juist stikstof overheen uitstorten eh, middels een vliegtuig. En je kan dus eh, gaan eh, naar Ierland dus. Je, je hebt nog even de tijd om te boeken. De, je kan naar Bailey Belinemmen, Bailey Bailey dat is een townland. Of naar Folgaro of naar Glashidevet. Of naar Minambo. En naar Ardagrin Ar En -na -na -na hè, Nou. En dan kan je ook nog naar Mini Roy. En Mini. Minatini. Minatini. Oké. Okay. En, en, en naar Derry Bryan. Ja en dan naar Northmoyle East, Northmoyle East, hè, niet Northmoyle West, maar Northmoyle East, of naar Rainbow, of naar Logna of naar uh, Stevenor, uh, uh, Caroline, Blablabla. Nou als jullie het echt allemaal precies willen weten, ik zet wel een, uh, een dingetje. Op de chat. Uh, waar is de chat? Hier is de chat. Nou, daar komt hier het dingetje. Ik ga het even doen. En uh, daar kunnen jullie zien uh, hoe anders dat werkt met stikstof. Dus dat onderwerp wilde ik vanavond nou even niet gaan behandelen. Nee. Stikstof hebben we gehad. Hè? Hebben we de CO2. CO2. Jeetje, wat is dat ook alweer? Oh ja, dat is vastgelegde koolstof. Of zoiets. Nee, ook niet. Nee, het is in ieder geval geoxideerde koolstof. Dat is het. Nee. Hoewel, ja. Nou ja, kijk. Dat zijn alweer van die dingen. Dan kom je weer op het gebied van de scheikunde. En je hebt de natuurkunde, de scheikunde, de biologie. Maar alles is toch samen te vatten in het woord de natuur. Daar komen al die wetenschappen uitvoert alleen het is net zoals met al die levende wezentjes op aarde die zijn ook allemaal anders geworden en dat is bij die wetenschappers ook zo en dus, dus kun je tegenwoordig aan een muis niks meer vragen als het over een giraf gaat het zou eigenlijk zo moeten kunnen maar tegenwoordig kan dat niet meer er is ergens een soort toren van Babel het is niet echt hè, mensen. Maar een fictieve toren van Babel. Tussen al die levende wezentjes gekomen. Waardoor ze elkaar niet echt meer begrepen. En, en er waren zoveel mogelijkheden van niet begrijpen. Dat het daardoor steeds verder evolueerde. En waardoor de ecologische omstandigheden op allerlei plekken regelmatig veranderden er was eerst maar een heel klein echt een heel klein een heel klein stroompje het nou, werd op een gegeven moment een meer omdat de familie bever dacht dat ze daar wat konden bouwen Nou, zo heb je meer dieren en andere wezens die ingrijpen in het landschap in het milieu. En het gaat soms heel rigoureus. En heel snel. En soms gaat het heel langzaam. Zo langzaam dat je het bijna niet kan zien. Je kan het alleen maar zien als je er wat verbeelding doorheen mengt. En dan komen we weer terug op de wetenschap. Dat is verbeelding vermengd met waarneming. De waarneming als zodanig, ja, die deed iedereen al. En voor Newton wist iedereen ook al dat een appel gewoon naar beneden viel. Alleen Newton had daar zijn eigen hersenspinsel naast en kwam toen met een revolutionair idee, dat er iets van aantrekkingskracht bestond, maar het had ook zo kunnen zijn dat onze geweldige Newton iets heel anders had gedacht. Dat de boom de appel niet meer wilde hebben en dat er zoiets bestond als afstotingskracht. Inmiddels weten we dat dat ook bestaat, maar zo wordt het alleen maar ingewikkelder en complexer. En op het moment dat je dat ene detailtje net begrijpt. Snap je een heleboel andere dingen nog steeds niet. Zo is het bijvoorbeeld tegenwoordig zo dat een... Uh, ja, een, uh, ik, ik zal maar zeggen, iemand die, die heel erg goed uh, kan sleutelen aan genen. Ja, die die, die runt natuurlijk een genenbank. Ja, de Genebank is eigenlijk een plek waar je dingen zou moeten bewaren die eventueel gevaar lopen. He, dus zoals die plantjes die ze nu willen weghalen of verplaatsen van natuurgebiedjes die er schijnbaar niet toe doen omdat ze te klein zijn of toevallig in de weg liggen, dat kan ook. Hè. Ja, daar kom je ook nooit achter. Het lijkt er een beetje op de laatste tijd alsof we in een een soort wereldleven waar er gewoon van alles maar één waarheid bestaat. De, de, de overgesimplificeerde wereld. Een mega dom wereldbeeld wat mensen daarvan overhouden. En dan ben ik blij dat al die andere wezentjes gelukkig nog helemaal luisteren naar die toren van Babel. Je verstaat elkaar niet en zo is het goed. Wij hebben het idee dat we alles altijd moeten weten. En, en, en hoe het zit. Ook over de ecologie, over het milieu, over stikstof. Stik er toch in, zeg ik vaak. Begrijpen mensen niet. Die denken van... Jeetje, jij bent zo'n milieubewust jongetje. Nou, het zou mij worst wezen eigenlijk. En dan vragen ze aan mij van... Eet je wel eens worst? Ik zeg, nou, als het zo uitkomt. Dus dat maakt ook niet uit en het maakt mij ook niet uit hoe het eco is. Want eco is ook slechts een verkoopplaatje, een praatje, een idee. Een visioen wat niet deugt. En niet omdat het niet gezond zou zijn hoor. Maar het is ook een manier om dingen aan je te verkopen... Ja, je bent nu een beter mens als je dit doet. Maar dat is helemaal niet zo. Je bent sowieso een goed mens. Echt waar? Een slecht mens, dat ligt niet aan hoe je leeft, maar dat ligt eraan wat je doet. Nou, en in principe, gewoon het afval wat in de supermarkt ligt, het maakt niet uit wat erop staat. Het moet gewoon op, anders gaat het allemaal de vuilnisbak in. En dan krijg je later weer de schuld dat je zoveel voedselresten hebt weggegooid. Dat gaat wel tot de kilo's per persoon in Nederland. Op jaarbasis dan. Want je moet voor alles een norm en een maat hebben. Want pas dan kun je zien wat goed of fout is. Het is eigenlijk heel raar. Hè? Dat... Op een gegeven moment, iemand bedenkt iets. En, en vanaf dat moment wordt dat de norm. Daarmee bepalen we alles. Gaan we zorgen dat de pensioenen voortaan te weinig uitbetalen? Of gaan we mensen zorgen dat ze gewoon hun geld niet krijgen als ze hun kinderen naar de kinderopvang brengen? Allemaal van dat soort dingen. En dat ligt allemaal aan de... Ja, jullie weten het natuurlijk wel. De digitale wereld. Het denken in ja en nee. Goed en fout en zo kom je al heel snel op iets als Zwarte Piet. Ja, waarom niet? En, en discriminatie. Nou, discrimineren doen we allemaal. Maar dat hoeven we niet verbaal te verwoorden. Dat hoeven we niet met onze vuisten te bevechten. Nee, discrimineren is heel simpel. Je ziet dat dingen anders zijn. Nou, als je echt een wetenschapper bent en je weet echt alles van de moleculaire biologie of van de astronomie. Ja, er zijn zelfs dwazen die geloven in de astrologie. Nou, ik heb altijd een vraagteken bij alles waar loog achter staat. He, een psychiater, oké, okay, dat ben ik wel, maar een psycholoog geloof ik dus echt niks van. He, dus die hoef je ook niet te haten. Oh ja, dat is ook nog interessant. Een nieuwe film van Spielberg, dat is eigenlijk een soort docu en dan in allemaal delen geknipt en zo. En dat is, heet Why We Hate. ...gaat er eigenlijk over net zo'n fenomeen... Dat, dat, ...dat mensen toch op een bepaalde manier wel heel lief zijn... ...maar dan toch ineens eh, zich laten verleiden tot. Ik had vanmiddag nog een voorbeeld... ...waar ik dacht... ...van in een stadion... ...weet je wel, je bent meegegaan met een kennis... ...naar het stadion... ...en het eerste doelpunt... ...nee, je staat niet op van... ...je zit er helemaal niet in... ...en ik hou ook helemaal niet van voetbal... ...maar het tweede doelpunt... Voordat je dit weet sta je op en, en doe je mee. En dat is eigenlijk helemaal niet handig om mee te doen. En het lijkt eigenlijk alleen maar te komen dat je meedoet omdat je denkt dat die anderen weten hoe het moet. In ieder geval, zo gaat het. En daar gaan we dan maar in mee. Daarin zijn we veel te makkelijk. We kunnen namelijk denken en we kunnen ook zeker weten dat een wetenschapper die slechts van één dingetje heel specifiek weet hoe het zit. Dat als hij de rest van het leven, van de natuur, van de werkelijkheid niet vergeet is. Dat het dan wel goed komt. Maar ja, zo is het natuurlijk niet helemaal hè? Vroeger hadden ze bijvoorbeeld nog het idee dat je mijnen moest maken. Hele grote Mijnen. En dan kon je dan helemaal rijk aan worden. En dan kon je ijzer uit de grond halen en kolen. Het was een hele slimme man. Die had, had daar iets op bedacht. Die had dynamiet bedacht. Ja. Meneer Nobel. Een heel nobel man was dat. Toen kwam hij erachter dat hij ik zal maar zeggen bommen... ook anders gebruikt konden worden. En toen vond hij het een minder goed idee. Ja, uiteindelijk heeft hij dus al zijn bedrijven en zo. Ja, wel laten draaien. Jullie hebben ook vast wel eens van gehoord. Axo, Nobel en, en allemaal van dat soort dingen. En die maken ook zwart kruid en uh, allerlei andere dingen... waar, waar je ongelooflijk prettige dingen mee kan maken. Namelijk wapens. Daar zijn we ook heel goed in, wij mensen... Ja, want dat is waarom mensen het altijd ergens specifiek over willen hebben. Over de natuur, het milieu, de ecologie. Omdat wij het altijd weten en, en, en, en willen regelen. En wij zien niet dat er tussen vier stoeptegels... van die mooie gleufjes zijn maar hele kleine, lieve plantjes leven. Als je gaat opzoeken, dan kom je erachter dat... Sommige van die plantjes die bij jou tussen de stoeptegels groeien, op de rode lijst nul staan. Officieel uitgestorven. Want ja, welke bioloog, hè, die heeft gestudeerd, gaat nu tussen de stoeptegels kijken? Nee, je, je wil naar uh, spannende landen, oerwouden, dingen ontdekken die nog nooit iemand voor jou gezien heeft. Nou, ik zou jou vertellen dat alles wat jij nu ziet, dat heb ik nog nooit zo gezien op die manier en zeker niet vanaf die positie. En dat gaat mij ook niet lukken. En dat gaat jou ook niet lukken om dingen te zien zoals ik ze zie en vanuit mijn positie. En dat hoeft ook helemaal niet. Dat is juist het mooie, we zijn namelijk allemaal anders. En dat verschijnsel heet... Ja, hoe heet dat eigenlijk? Diversiteit. Dus het is niet zo simpel door te vatten onder ecologie of biologie of natuurkunde. Nee, het is diversiteit. En als je het dan over de levende dingen wil hebben, binnen die diversiteit, dan noem je dat bio Biodiversiteit. En biodiversiteit is... is ...heel ingewikkeld. Het is nog complexer... ...als het verhaal wat ik net heb proberen uit te leggen... ...wat waarschijnlijk ook... ...één oor in andere oor uitgegaan is. Maar dat is niet erg. Zolang het er maar doorheen komt... ...en niet blijft haperen... ...gaat het altijd goed. Want als het blijft haperen... ...dan krijg je een idee... En een vooroordeel. Ja. Wat zeg ik nou? Een idee en een vooroordeel. Ja. Een idee is... al bijna zo leidend in je hoofd. Misschien niet in jouw hoofd, want jij bent natuurlijk altijd beter als ik. Maar in mijn hoofd... is een idee altijd een beetje... maatgevend. Ik... Ik doe dat ook niet meer hoor, ideeën hebben. Nee. Fantasieën heb ik nog genoeg hoor. Ik fantaseer me erop helemaal rot. Maar. Dat zijn fantasieën. Dat is niet echt. En al die andere dingen die echt zijn. Voordat ik alle dingen. Die ik zo op een dag tegenkom. Echt begrijp. En echt doorgrond Dat ik echt snap Hoe ik iets beter kan maken hè? Misschien gaat het nou niet goed Misschien kunnen die mieren mee Beter uh, ja, plastic nesten gaan maken Of zo uh, nou, Misschien ook niet Misschien uh, Zou het kunnen zijn dat we Veel meer zandverstuivingen moeten hebben Misschien ook een goed idee Helemaal, dan hoeven we niet die dure vliegreis te maken naar al die woestijnen. Om te zien hoe prachtig het daar is. En dan lekker rondrijden op die mishandelde kamelen. Ja, dromedarissen, ik weet ook wel het verschil hoor. In die woestijnen zijn altijd dromedarissen, maar dat is niet helemaal waar. Nee. Kijk, er zijn stukjes woestijn. Waar je echte kamelen nog hebt. In Oezbekistan bijvoorbeeld. Ja, dan heb je echt een kameel? Met twee bulten. Ja, wij zijn altijd in de war hè? door alle reclames en plaatjes en stempels die overal opgedrukt worden, weet je nog wel? Zo'n pakje met sigaretten, ik weet zeker dat jullie al lang niet meer roken, maar zo'n pakje met sigaretten waar zo'n kameel op stond. En eigenlijk was het alle twee niet waar, er stond kamel op, maar het was een dromedaris. En een dromedaris is gewoon een kameel met één bult, en dan uiteindelijk eigenlijk een lama met een bult, vanwege dat lama's geen bult hebben, maar het is gewoon ook een lama. Leg ik het nou een beetje eenvoudig uit? Dus je hebt kamelen hè, met twee bulten, dan heb je dromedarissen met Bult, en dan heb je lama's en die hebben geen bult. En bij die lama's heb je dan ook nog guanaco's. En eh, nog allerlei andere van die frutselbeesten. En het zijn allemaal kamelen. Het zijn eigenlijk allemaal kamelen. Dus het doet er eigenlijk niet toe. En daar heb ik het net wel over gehad. Alsof het er toe deed. Twee, één of geen bult. Het zijn allemaal kamelen. Ja. er staan mensen niet zo vaak bij stil hè? dat dingen gewoon eigenlijk vaak hetzelfde zijn terwijl ze er heel anders uitzien dat het hetzelfde doet zelfs en dat het ja, niet in een statistiekje te vatten is want dan zou je voor ieder levend dingetje een eigen statistiekje moeten maken en als we daar dan de tijd voor vinden. Want dat betekent dat met jou of met mij iemand mee moet lopen en de hele dag alles moet meten en in de gaten moet houden. En daar is nergens voor nodig. Uiteindelijk komt het allemaal goed. De natuur zal altijd winnen. Ja, de natuur zeg ik. Hè. Niet de menselijke natuur, want... Ja, dat is een natuurverschijnsel van vergaan. Eigenlijk. Wij zijn eigenlijk heel dom. Als je, als je om je heen kijkt. Ik heb net al uitgelegd van, maakt niet uit waar je woont. Al kijk je op je balkonnetje. En kijk je of er in het randje ergens van het balkonnetje nog een klein plukje mos groeit. Of dat er een klein vogelpoepje ligt. Allemaal bewijs. Van leven en activiteiten om je heen. Wat weet je daarvan? Ja, dat je dat vogelpoepje wil wegpoetsen. Maar waarom zou je? Het is daar gewoon gekomen. En ik, ik heb gehoord dat als je het laat stapelen. Dus dat je de vogel specifiek uitnodigt om op jouw balkon te komen schijten. Dat je rijk kan worden. Ja, want die vogelpoep die kun je weer ongelooflijk goed gebruiken. Ja, die ongelooflijk mooie planten meekweken. Wat voor planten dan ook. Ja, zo simpel is de wereld eigenlijk. Of, of, of iets ingewikkelder dan. Dat je echt denkt van nou, ik wist het allemaal wel. He, want zo simpel is het Zo eenvoudig is het Dat het namelijk zo ingewikkeld is Dat je het helemaal niet hoeft te begrijpen Je hoeft het eigenlijk niet te onderzoeken Kijk, je bent goed zoals je bent En de rest om je heen ook Je kan wel denken Die is fout bezig Maar Ja Ben jij dan zo goed bezig Alleen al door dat te denken Denk ik dan Klopt er iets niet maar we gaan gewoon nu even wat anders doen. Want, oh, ja, het kan. Dus, ik, ik, ik zei, ja, waar, waarom niet dan? Toch? Mm, nou, um, wat zullen we dan doen? We, we gaan dit niet doen en dat niet. En we hebben daar ook geen zin in. Nee, maar, maar wel een, een, een, een leuk liedje dan. Met een herkenbare stem. Toch? Doe mee. Ik kan het allemaal meezingen. Jeepie. Daar gaat die. Nou ja. Daar gaat die, zegt hij. Die. Die gaat dus mooi niet door. Die gaat dus mooi niet door. Want op de een of andere manier, en, en zo zit dan de digitale natuur in elkaar is het altijd weer net een beetje anders. Maar nu niet. Of juist wel. Je weet het niet. nog meer te zeggen ja eigenlijk nog, nog, nog een heleboel dingen eigenlijk maar ik begrijp dat ik het eigenlijk niet hoef uit te leggen dat iedereen al snapt hoe stom het allemaal in elkaar zit en het komt omdat wij nogal dom in elkaar zitten wij zijn eigenlijk een een raar dier en want iedereen wil natuurlijk altijd het beste. En, en, en, en voor zijn vrienden en zijn familie ook. Nou, kan het zijn dat je nare vrienden hebt of nare familie. Maar dan nog is er waarschijnlijk altijd nog wel iemand die je ook het beste toewenst. Al, al hou je het maar een week vol. Maar tot die tijd. In ieder geval dat komt wel eens voor. Bij, bij iedereen, weet ik zeker. En dan... Ben je ook geneigd om. een beetje te heulen? Ken je dat, heulen? Door je een beetje mee gaat leunen? Ja, heulen en leunen, dat is wel een beetje. ongeveer hetzelfde dat je, dat je een beetje. ja. je ideeën uh, laat veranderen, of in ieder geval. voor die week. Ik, ik, ik raad iedereen aan om. nooit zijn of haar ideeën te veranderen. Want op het moment dat je dat doet... Ben je, ben je al helemaal de weg kwijt... en kun je bijna niet meer terug. Blijf alsjeblieft bij jezelf. Waar je ook bent. Ik hoef niet eens te weten waar je bent... als je er maar bent. Ik vind het namelijk heel fijn... als er ook andere mensen zijn. En want ik, ik voel me sowieso al vaak eenzaam. En dan loop ik door straten met honderden mensen ik probeer iedereen beleefd gedachten te zeggen en dan zeggen misschien één of twee mensen vriendelijk gedag terug dat is toch raar ze lopen over die hele kleine plantjes heen kijken er niet naar op of om en weten niet dat ze over uitgestorven groen trappen. Geloof in dat alles beter moet. En, en dat het voortaan nog beter kan. Met veegmachines, brandwagentjes en bladblaas. Want daar wordt de natuur zo mooi van. Ik weet maar god niet wat er nu gebeurt. Er, er gaat ergens een belletje. Hallo, belletje. Uh, ik kan u niet vinden. Misschien hier. Is er een belletje? Uh, ja, er is een belletje. Hallo? Hallo? Hallo? Nou, ik hoor ook helemaal niks. Ik, ik, ik word helemaal afgeleid door het belletje. Belletje? Hallo? Nee, echt, ik, eh, ik. Ik ben er even nou helemaal niet meer met mijn hoofd bij hoor. Is dit nou? Er is een belletje. Nou. Het belletje is weer beëindigd ook. Nou, oké. Okay. Dan, uh, ja, geen belletje. Ik, ik, ik dacht, ik, ik krijg nu ongelooflijke... Uh, ja, goede in- of output of expoet of... Ja, je wil niet weten wat voor poets je allemaal kan krijgen. Het schijnt ook in een of andere dingen iets met sport of gokken of zo... Dat je een poet hebt en... Nou, het maakt niet uit... Oh nee, dat is een put. Dat is bij Golf. Nou, in ieder geval, kijk, je, je hebt voor alles heb je andere termen, voor alles heb je andere manieren om het uit te leggen. Nou, eigenlijk, ik zal iedereen geruststellen: iedere manier om je iets uit te leggen, ja, dat, dat is eigenlijk, uh, ja, het mist een i, zal ik maar zeggen. En op het moment dat jij denkt dat jij iets helemaal uit kan leggen... ...wat mij betreft ben je dan nog steeds aan het uitliegen. Ja. Ja, vroeger had je overal toevoegingen en aanvoegingen... ...en daar hebben ze, sommige letters zijn ze gewoon op een gegeven moment vergeten. Tja. Want ja... Een, een legpuzzel, wat is dat nou eigenlijk op het moment dat je hem af hebt is het een puzzel, want het is helemaal geen puzzel het is helemaal af, je ziet gewoon het plaatje al ja is een legpuzzel nog een legpuzzel als die helemaal gelegd is nou ja in ieder geval uh, of dit nou een is of niet dat mogen jullie allemaal zelf uitvinden en je eigen ideeën over hebben en met mij ga je er geen ruzie over hebben Nee, nooit niet. Nee, gewoon niet vanwege dat ik heb geen zin in ruzie. Nooit niet. Al ben je het helemaal oneens met mij. Ik vind het nog geweldig. En ik kan namelijk altijd dingen leren van jullie. hè? echt waar. Dit is gewoon, ik, ik leer zoveel op een dag van iedereen die ik ontmoet. Alles wat ik hoor en dingen die ik meemaak. Ja, dan ben ik gelukkig vaak buiten en met, met allemaal eekhoorntjes en, en vogeltjes en bloemetjes en, en bomen. En... Daar leer ik ook een hoop van. van. Van bomen leer ik dat je geen haast moet hebben bijvoorbeeld. Het is ook iets wat mensen tegenwoordig ongelooflijk dwars zit. Dat ze zo'n haast hebben. Nou, er is negens voor nodig. Kijk maar naar die bomen. Nou, dan weet ik dat de moderne mens dan wel weer zegt. Van, nee, nee, maar de gemeente heeft laatst een boom eruit gehaald. En dan drie maanden later hebben ze hem weer teruggeplant. en zo. Het kan allemaal wel hoor mensen. Maar. Dat is niet echt een leven voor een boom. Het is net zo goed als dat. Een kat de hele dag in huis en ook de nacht, is ook niks. Nou, maar de laatste mensen op de tv die zeiden, de kat is de grootste vogelmoordenaar in Nederland of zo? Nou, geweldig. Maar het is niet zo. Het is echt niet zo. Als dat zo was, hè? Dan zou het zo zijn. Mensen kunnen wel zeggen, ja, op een gegeven moment kwam er eentje in een zo'n klein jong mereltje of zo. Ja, maar dat kan gebeuren. Mereltjes zijn namelijk heel dom. Op een gegeven moment zitten ze in een te klein nest met te veel mereltjes. Flikkeren er altijd wel eentje uit. Echt waar. Maar die ouders die vinden hem wel weer terug, hoor. Dus als je dat mereltje gewoon weer teruglegt, Daar waar die vandaan komt, die kat even vijf minuten binnenhoudt, is die kat er ook op uitgekeken. Want hij is er eigenlijk al op uitgekeken, want anders zou die er niet mee aankomen lopen. Kijk, een kat die echt honger heeft, die dat echt wil eten. En want daarom jagen katten eigenlijk, want katten zijn van, van nature ongelooflijk lui. Eigenlijk, het is een van de meest, nou ja, de luiaard misschien. Oké, okay, maar je weet niet waar die mee bezig is, hè, die luiaard. Die kan ongelooflijk bijzondere ideeën hebben. Over bijvoorbeeld... Uh, ...zijkrachten die ook nog aanwezig zijn... ...die ze tot nog toe niet kunnen meten... ...vanwege dat ze het altijd in een grote ring rondschieten... ...al die kleine deeltjes en dan tegen elkaar... ...maar dan kunnen ze de krachten aan de zijkanten niet meten... ...omdat ze daar zoveel krachten zelf aan toevoeren... ...om die baan maar in die cirkel te laten gaan... ...want daar weer een ongelooflijk ridicuul probleem is ontstaan... ...van hoe zit het nou eigenlijk want het gaat natuurlijk niet altijd maar in cirkels en rond en rond nee was het maar zo simpel nou het was niet zo simpel hoor die cirkel die hebben ze gebouwd daar stukje Frankrijk zijn ze zelfs nog een stukje door en dan weer in Zwitserland komen ze ook weer en, en dan heb je een heel groot rondje en dan kun je allemaal deeltjes keihard keihard in de rond laten schieten ongelooflijk magnetisch veld voor nodig en dan zo zit de wereld dus niet in elkaar, hè? Ik, ik, ik weet niet. Stel, stel je voor dat de aarde dus gewoon daar zo... In, zo zit het niet in elkaar. Als jij zo... Dat ook niet in elkaar. Die is niet... Dan, die, die is natuurlijk... Is van allerlei krachten en allerlei magnetisme... En juist afstotingskrachten... en Het maakt me allemaal niet uit wat er is. Ik vind het wel jammer als er dingen verloren gaan... Die ik nog niet tegen ben gekomen. Die ik nog niet ontdekt heb, want ja, ik blijf een mens. wilt allemaal wel zien, horen, ruiken, voelen, proeven. En dus maakt me best wel druk over allerlei dingen nu. Het is alleen jammer dat de mensen waar je mee moet praten... ...iedere keer in termen terugvluchten als ecologie, biodiversiteit. En zelfs sommige mensen noemen de natuur. De natuur, alsof zij daar iets van begrijpen, alsof zij het snappen. Kijk, mensen kunnen zeuren over energie, wat ze willen... ...maar ik heb op school geleerd dat het nooit opgaat. Die energie... Daar hebben ze een wet voor gemaakt. En ik, ik, ik weet gewoon, wetten, daar da, hou da, da, je ja. aan. anders is het geen wet, toch? Wet is gewoon, zo is het. Er ja, is dus een, een wet van behoud van energie. En dat betekent dat als die energie er ergens is, en dat die er eenmaal aangegeven is, dat die dan ook blijft bestaan. Weliswaar in een andere vorm, op een andere plek, in een andere gedaante, Misschien. Ja, het klinkt onrealistisch maar. En wij willen zekerheid. Wij hebben het over energie. En het besparen daarvan. Ik heb altijd geleerd, als je het geeft, dan krijg je het ook weer terug. Dus misschien moeten we wel meer energie gebruiken. Maar je weet nooit in wat voor vorm je het terugkrijgt natuurlijk. En dan krijg je weer zo'n verhaal wat ik ook weer niet wil vertellen. Ik wil het wel vertellen, maar ik geloof er niet in. Ik kan het wel vertellen, maar ik doe het niet. Tja. Hoewel. Het is natuurlijk wel een uitdaging. Om te vertellen wat er allemaal mis is. Of, of wat er allemaal beter kan. Eén. Of Twee. Ja of nee. Was het maar zo simpel. Het is het gelukkig niet. Het is alleen jammer voor de meeste andere mensen die daar dan wel in blijven geloven. Of achteraan blijven huppelen. Omdat ze nou eenmaal. Gepakt zijn door een virus waar je je niet tegen kan laten vac vaccineren. Nee, dat virus heet geloof. En dan heb ik het niet over God of Jezus hè. Nee, ook niet over Allah en ook niet over al die andere gasten die zich. Ja, maakt me niet uit. Hey, ik, ik, ik, ik, ik zal je één, één ding vertellen. Is, nou ja. Dus Geloof is een schijnzekerheid. Net zoals wetenschap. Dus ja, kijken mensen me weer gelijk aan van. Ja, ik geloof niet in wetenschappers. Nee, daar gaat het niet om. Kijk, iedere echte wetenschapper zal toegeven dat hij het ook niet allemaal weet. Een, een wetenschapper die niet deugt, die is de man die gaat je vertellen hoe het hoort, hoe het moet. Of een politicus die niet deugt Die gaat je vertellen hoe het hoort en hoe het moet Die maakt wetten Wetten ja En dat is Een ander soort wet als die behoud van energie Want ze kunnen nog zulke gekke wetten bedenken die mensen Wat voor mensen, welke mensen dan ook en mensen hebben thuis ook wetten hè? en regels. Sommige mensen willen het alleen maar zus. Of andere mensen willen het alleen maar zo. Mens en de menselijke natuur. En dan altijd zoeken buiten je. Er is altijd iets buiten je. Nou, ik zei je vertellen, zonder buiten je kan je niet. Dus wees blij dat er altijd wat buiten je is. Ja, het meeste is ook buiten je om. Stel je voor dat iedere mier hier op je schouder moet komen kloppen. Om te zeggen, nou, ik ga weer even mijn nest uit. Ik ga, weet je, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Zo'n dus specht die op je kop tikt. Om te vertellen dat die weer aan het werk gaat. Zo willen we het eigenlijk wel. Hè? Alles controleerbaar. Meetbaar te checken. Ja, en dan kom ik op het moeilijkste punt. Tijd. Over de natuur heb ik het wel lang genoeg gehad. Kijk, tijd is iets. En ja, waar je eigenlijk zelf nooit bij staat, totdat je ineens ergens moet zijn. om te zeggen dat het zo en zo laat is of zo. Maar anders wie? Wie heeft er nou wat met tijd? Ja. Er is tijd. Zolang je er bent, is er tijd. en die, die, die zal ook blijven. Ook na jou en ook na al die mieren. Mm hm. Ja, en die vogeltjes die daar gewoon weer heerlijk van eten natuurlijk. En dan, dan zo'n kat die een willekeurig vogeltje pakt... die net mieren gegeten heeft en die dan denkt van... Nou, die hele vogel is lekker, maar dat ene stukje... zijn krop, die hoefde ik niet. Dan heeft die kat weer wat geleerd... de volgende keer eet hij die krop van die vogel niet meer leeg. Bij een andere soort vogel leren ze heel snel... dat je dat juist weer wel kan doen, want die eet alleen maar... Lekkere dingen. Ja, lekkere dingen voor katten. Dat kan heel veel zijn. Dat is... In de natuur zo'n 30% insecten. Nou, dat uh, zit niet in zo'n blikkie. Nee, wat zit wel in zo'n blikkie voor die kat? Vis. Allemaal beesten die die niet kan vangen. Koe. Lam. Kalkoen konijn een kip het nee, is allemaal een, niet iets voor een kat en toch eten ze het graag hoor maar het is, is net zoals met ons mensen He, jaar in jaar uit aardappelen, groente, vlees aardappelen, groente, vlees aardappelen, groente, vlees maar waarom eigenlijk? Je kan ook wel alleen maar vlees eten als je daarvan houdt. En dan denken mensen gelijk weer. Dit is niet zo ecologisch van die meneer Guus. Nou, ik zou je nog erger vertellen: Het is uh, natuur. Ja. In ieder geval als je dat stukje vlees hebt, was het natuur. Nou, het is. Nou, het is in ieder geval natuur is dat het leeft, zou ik maar zeggen. En als het niet meer leeft, is het geen natuur. Dus bergen als zodanig, die rotsen, dat kan misschien natuur geweest zijn, maar dat is geen natuur. He, dus de White Cliffs of Dover, het was ooit een keer natuur, heel diep onder water, maar nu niet meer, het is nu steen. Ah, steen ja, steen. Misschien moeten we die cliffs nog wel even een beetje af gaan graven, vanwege dat we hebben natuurlijk nog meer eh, wolkenkrabbers nodig hebben. Wolkenkrauwers. Ja, want we, we moeten toch al die mensen, die, die, die vele mensen, terwijl ik ze even vertellen, er zijn eigenlijk maar heel weinig mensen in verhouding met de oppervlakte van de Aarde. Wij gebruiken alleen de Aarde op een hele bizarre manier. Ja, ik zal hem maar even zeggen. Ik hoop dat ik het snel genoeg gezegd heb, want anders wordt het er zo meteen uitgeknipt en dat kunnen we niet hebben. Nee, nee, mensen die maken eigenlijk gewoon heel veel gebruik van de Aarde. We maken heel veel op ook en dat zetten we dan weer op onze eigen manier in elkaar, Terwijl we nog helemaal niet weten hoe dit allemaal echt werkt. Dus uiteindelijk blijkt dat dan toch weer minder en dat dan toch weer meer en zo. Het nou, is eigenlijk te gek hè. dat wij denken dat we het allemaal weten... of in ieder geval bezig zijn om het allemaal te leren... waardoor wij meer macht hebben over de rest. Waarom zou u de macht willen hebben? Waar gaat het eigenlijk over? Zal ik eens een leeuw in je huiskamer loslaten? Het heeft niks met macht te maken. Dat heeft met besef te maken. En de kans bestaat dat die leeuw denkt van... Goh, wie is dat? Even snuffelen. hè? dat kan. Het kan zomaar beste vrienden worden met een leeuw. Het is echt mogelijk. Ja. Je kan vrienden worden met alles. Er zijn mensen die omhelzen bomen. En er zijn mensen die stikstof uitstrooien over bomen. Er zijn mensen die willen dat er juist geen stikstof meer komt over bomen. Het is allemaal dezelfde kaders. Het een met de ene reden en de andere met de andere reden. Als wij robuuste natuur gaan krijgen... Hè, zoals de minister wil... robuuste natuur... ja, dan moeten we daar binnenkort ook vliegtuigjes overheen... met stikstof en fosfaat. Want anders... Eh, stort die robuuste natuur in kijk het grapje is namelijk dat die diversiteit die, die, die zeldzame dingetjes die zitten juist daar eh, waar het allemaal heel kwetsbaar is je hebt vast ook wel in je eigen huis een plekje Wat iets meer doet als een ander plekje. Bijvoorbeeld je bed. Daar ben je dan eigenlijk ook op zijn kwetsbaarst. Of je nou gaat slapen. Of de liefde bedrijft. In je bed ben je heel kwetsbaar. Of onder de douche. Onder de douche ben je ook eigenlijk heel erg kwetsbaar. Ja nou. Achter die voordeur ben je ook eigenlijk wel heel kwetsbaar. En met die glazen ramen in je huis, je bent ongelooflijk kwetsbaar. Heb je ook nog messen in je laar liggen? Kokend water uit de kraan? Ik kan zoveel mis. Ik kan zoveel mis. En dit was alleen maar de menselijke natuur. In de echte natuur gaat helemaal nooit iets mis... Maar het gebeurt wel, maar... echt misgaat het niet. Dat niemand geklaagd heeft over een bron. Ik zet nu pas de bron eruit. Nou, maakt niet uit. Het eh, programma is bijna over. Ik ga zwaaien. En ik... volgende week... op maandag... natuurlijke tijd. En dan waarschijnlijk iets gestructureerder. Maar je weet hoe dat gaat in de natuur. Het kan... Altijd alle kanten op. Niet de ene, dan de andere. Je wil niet weten. Lieve mensen, we gaan eruit. We gaan eens kijken hoe we dat gaan doen. Ik zou niet weten waarom, maar het kan. En zo is het maar. Net. Net toch. Ach, het was net. Nou ja, dit is, Ik weet niet waar ik mee bezig ben. Ik weet het niet, het is een chicuposha. Echt niet. Thank you.